Aan Oek met het NOS Journaal. In het westen van het land hebben zware onweersbuien vanavond tot overlast geleid. In Noord-Holland zaten 25.000 huishoudens een uur lang zonder stroom... na kortsluiting in een onderstation. Verschillende voetbalwedstrijden zijn gestaakt. Op de pier van IJmuiden zijn windstoten van 102 km per uur gemeten. De buien trekken naar het Noordenweg. Circus Herman Rens verkeert in financiële problemen. Het bedrijf heeft een schuld van 400.000 euro. Het circus, dat 115 jaar bestaat, wil nu subsidie van de staat. Circus in het buitenland krijgen dat ook, zegt de directeur. Oorzaak van de financiële problemen zijn vooral de dalende bezoekersaantallen en de gestegen kosten. De Amerikaan die tijdens een live tv-uitzending een verslaggever en een cameraman doodschoot en daarna zelfmoord probeerde te plegen, is aan zijn verwondingen overleden. Hij was een ex-medewerker van het tv-station. Op Twitter schreef de man dat een van de slachtoffers racistische opmerkingen tegen hem had gemaakt. Er worden mogelijk tijdelijk asielzoekers opgevangen in het Autotron in Rosmalen. De evenementenhal bij het Automuseum is een van de plekken die wordt bekeken door het COA. Op dit moment komen er wekelijks zo'n 1600 asielzoekers bij in Nederland. Voetbalinternational Kevin Strootman moet opnieuw aan zijn linkerknie worden geopereerd. Mogelijk is hij daardoor een jaar uitgeschakeld. Hij werd al twee keer eerder aan zijn knie geopereerd in Amsterdam. Daarbij zouden fouten zijn gemaakt, waardoor een nieuwe, gecompliceerde operatie nodig is. Als Strootman inderdaad een jaar is uitgeschakeld, loopt hij het EK volgend jaar mis. Manchester United heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Louis van Gaal won over twee wedstrijden van Club Brugge. In België werd het vanavond 0-4. Het weer. In het noorden nog stevige buien, soms met hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen is het bewolkt en regent het geruime tijd. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS.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 Op terug bij Pinsel Radio Show al 11.07 uur 2 hier op Sivem Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. En we gaan beginnen met een, nou, nieuw, geen nieuwe werken, maar wel voor dit programma nieuw van Soundition. Er komt van deze personen uh, ook weer een nieuwe CD aan. En uh, ja, ik krijg eigenlijk alleen maar mails uh, met links uh, voor downloads van nieuwe CD's. Dus voorlopig. Veel nieuwe muziek in dit programma. Peacefulradio.eu Veel luisterplezier. Es una rumba flamenca que todos pueden bailar. La rumba de la roqueta se baila sin descansar. Es una rumba flamenca que todos pueden bailar. Bailarás que bailaras, solo así bailarás, solo así bailarás, solo así bailarás. Que bailarás que bailaras. O así vai dar la así vai dar la así bailar, casangé una señora. che luego vino su marido, Que deve ser su señora, Hasta los sé no dormir. Bailarak, bailara, bailaras, oh, als ik bailara, bailará oh, als ik bailara, bailaras, oh, als ik bailara, bailaras, oh, als ik bailara, bailara, oh, als ik bailara, oh, als ik bailara, oh, als ik bailara, oh, als ik bailara, oh, als rumba bailara, oh, als ik als is een rumba of flamenco, dat iedereen kan dansen. Dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, oh dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, dansen, Soy yo soy, voor yo soy. So. Un hombre feliz, un hombre feliz. así in die así in die bocht, als in die bocht. yo in die bocht, als in die bocht. Als in die bocht, als in die bocht. Als in die bocht, als in die bocht. Als in Wando enamorado curtie mi amor, wando enamorado curtie mi amor, wando enamorado curtie mi amor, wando enamorado curtie mi amor. Chiquita, tu no sais sé lo que me pasa, chiquita, tu no sais sé lo que me pasa. La rumba de la roqueita, si baila sin descansar, es una rumba flamenca que todo puede engañar. La rumba de la roqueita, si baila sin descansar, Es una rumba favenca, que no puede parar. Bailara que bailara la baina las, por hoy la bailaras, las, por hoy la baina las, por bailaras, Que bailara que bailara la la la I'm <tiny> Praia, onde me estendo Do coração Já me esqueço Mas vou teu nome escrevendo